12 uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. CBP wil camerabeelden overvallers laten keuren door de politie. Een weekloosheid weer boven de 400.000 en steeds meer treinen op de Betuwe route. Het is zonnig, plaatselijk valt een bui. 20 graden in het noorden van het land, 26 graden in het zuiden. Vanavond volgen meer buien die vooral in het zuidoosten en oosten stevig kunnen uitpakken. Met onweer, hagel en windstoten. Morgen dan is het weer zonnig en iets koeler. Het weekend wordt zonnig en warm. De politie zou beelden van overvallers moeten bekijken... voordat die beelden online worden gezet. Dat is een voorstel van het College voor Bescherming van Persoonsgegevens, het CBP. Jacob Koonstam van dat college. Goedemiddag. Goedemiddag. u eens, waarom uh, uh, wilt u dat? Nou ja... Uh, de, de, je moet geen eigen richting toelaten. En het op beelden plaatsen op, uh, op internet is een vorm van eigen richting. We hebben een geweldsmonopolist, dat is de politie. Yeah. En het zou ontzettend goed zijn, dan komt de nationale politie. Dat is het voorstel van het kabinet. Als die ter hand zou nemen het, het testen van... Die beelden die individuele mensen of winkeliers maken van, van overvallen, dat die kijken of dat ook echt beelden zijn die behulpzaam kunnen zijn bij opsporing en vervolging. En dan heb je van twee, van twee, de twee goede kanten bij elkaar. Een win-win situatie. Ja, u gekomen. zegt dat er zijn te veel winkeliers die nu uh, zomaar luk raken... video of fotobeelden uh, op, op internet zetten. En dan weet je niet uh, of, dat, uh, of dat terecht is. Ja, je weet niet. Het kunnen zijn dat de politie, als ze ze zou zien... meteen al bekenden van de politie eruit halen. Dan hoeven ze niet op internet te staan. Het kan zijn, ik wil niet zeggen dat het het geval is... maar het kan gebeuren dat er gefotoshopt wordt... en dat plotseling de ex-echtgenote erop staat... bij wijze van spreken. En je dat er dus een soort wraakactie is, bedoelt u? Dat kan gebeuren, ja. ja. En de, de, de niet, is, niet is akelig, is mensen vreemd, vrees ik. En je zult ook kunnen afschermen... zodanig dat dat soort beelden niet door iedereen gekopieerd... en overgenomen kunnen worden door iemand er vereeuwig op, op, op zo'n zo uh, nou ja, schandpaal staan. Ja, maar voorkom je dat, als je dat als je de politie die beelden laat bekijken? Weet de politie dan dat het om, uh, om een zwager of om uh, iemand gaat? Uh... Nee, maar dan kan de politie heeft natuurlijk wel middelen om te bekijken... of er gefotoshopt is, ja of nee. En kan overigens bezien of het beelden zijn die behulpzaam kunnen zijn... voor opsporingen, vervolging. En dus als de samenwerking op dat punt tussen individuen... burgers, winkeliers, mm -hmm. die veel meer technologie makkelijker beelden kunnen hebben van inbraak en dergelijke en de geweldsmonopolist en politie justitie, kunnen dan tot samenwerking komen, waardoor ja. er sneller en betere opsporing en vervolging... En dan, zijn die beelden, en dan zijn die beelden door de politie bekeken en dan mogen ze van nu wel op internet worden gezet als de politie dat, dat vindt. Geen website zegt u, waar dat op staat. En niet dat de politie toestemming geeft aan een winkelier om dat op zijn site nee, nee, te zetten. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee. De geweldsmonopolist moet echt gewoon geweldsmonopolist blijven. In de opsporing en vervolging. En dus een site van de nationale politie. Of een nationale site van de politie, waar, waar mensen dit soort beelden kunnen aanbieden. De politie bekijkt het, bekijkt of het goed is, of het nuttig is, of het correct is. En doet dan het werk dat ze nu ook doen met opsporing voorzocht voor ernstige aangelegenheden. Ja. En mensen die dan toch nog wel uh, beelden op, uh, op hun site zetten... van hun uh, plaatselijke winkel of uh, supermarkt. Uh, die kunnen wat u betreft aan een boete krijgen? Nou, wij zijn met een beperkt aantal mensen... het zou inderdaad in theorie kunnen... maar onze strategie is om onze menskracht in te zetten... op ernstige en structurele overtredingen van de wet... Waar heel veel mensen last van hebben en waar we met onze bevoegdheden een eind aan toe kunnen roepen. We hebben gewoon onvoldoende menskracht om, om, om, om individuen uh, het leven zuur te maken. Ik, misschien zouden we het willen, maar we zouden het niet eens kunnen. Ja. En, en mensen die zeggen van, tja, uh, de privacy van zo'n uh, zo overvaller uh, vind ik niet zo belangrijk. Die heeft zelf ook uh, iemand, iemand, de privacy van iemand anders geschonden, dus uh, dat mag best op internet. Ja, voor... Statelijke belangrijke elementen over te houden, hebben we minder leuke one-liners dan deze. Maar in essentie komt het erop neer dat de wetgever heeft bepaald... dat misdadigers net zoveel rechten hebben op grondrechten als eh, mensen die beroofd worden. En je moet dus... Je kunt wel ooit, zou denkbaar zijn, ik weet niet hoe ik ervoor ben... maar op het moment dat er een bijkomende straf komt van een strafrechter die zegt, nu hebt u ook geen stemrecht meer... want u hebt de zaak zo belazerd. Ja. U krijgt geen stemrecht, dan kan dat. Maar je kunt het niet in eigen richting doen... door te zeggen, iemand heeft mijn privacy geschonden... en nu schend ik lekker ook de privacy van de betrokkenen. Dat, dat, de, de, de, uh, dat zou... Een, een dubbele hele... straf zijn dan uiteindelijk ja, uh, voor is, iemand. Ja, dat moet je echt overlaten aan politie en justitie... om dit soort dingen te doen. Dat moet je niet zelf doen. En dus vind ik dat politie en justitie en bestuur en politiek aanzet zijn om zo'n nationale site te maken. Want dan kun je burgers wel degelijk bedienen, om het maar te zeggen, in hun wensen om mee ja. te werken aan de vervolgingen en de opsporing en de geweldsmonopolisten in de ere laten. Het is helder. Nick Oonstam van het College voor Bescherming van Persoonsgegevens. Dank u wel en goedemiddag. Radkom Mladic is opgenomen in het voor ziekenhuis in Den Haag. De van oorlogsmisdaden verdachte oud-commandant van de Bosnische Serviërs... wordt geopereerd aan een liesbreuk, dat heeft zijn advocaat gezegd. Mladic werd eind mei opgepakt en overgedragen aan het tribunaal in Den Haag. Hij staat terecht voor volkerenmoord, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de massamoord in 1995 in Srebrenica. De werkloosheid is vorige maand gestegen. Volgens het CBS zijn er ruim 20.000 werklozen bijgekomen. In juli zaten 413.000 mensen zonder werk... en dat betekent dat nu 5,3 van de beroepsbevolking zonder werk zit. Het is de eerste keer dit jaar dat het aantal werklozen uitkomt boven de 400.000. Door de minder goede berichten over de economie... is het consumentenvertrouwen ook verder gedaald, zegt financieel redacteur André Meinema dat is al de zesde maand op rij, dat consumenten aangeven... steeds minder vertrouwen te hebben in de economie... en dus in hun eigen financiële armslag en de portemonnee. De Europese schuldencrisis en de slechte berichten over de economie... dat maakt mensen onzeker en dat zet weer een rem op de uitgaven... want grotere aankopen worden het liefst uitgesteld. En Bij de dagelijkse boodschappen let men veel meer op de prijs... en hoeveel en wat men koopt. Het consumentenvertrouwen is een soort gevoelsbarometer. Allemaal niet zo feitelijk, maar wel met een flinke impact. Want als het leidt tot lagere consumentenuitgaven... zet dat weer een rem op de economie. Dit is het NOS-journaal, het door megens Uit Syrië, uit de stad Homs, komen toch weer berichten over beschietingen door het leger. Ondanks de belofte van president Assad dat het leger en de politie alle operaties tegen de demonstranten hebben beëindigd. Assad gaf die verzekering in een telefoongesprek met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon. In Londen meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie dat gisteren in Homs in het midden van het land negen mensen zijn gedood door het leger. Maar niet duidelijk is of die doden voor of na de verklaring van Assad vielen. Amerikaanse functionarissen zeggen dat minister Clinton vandaag een oproep aan Assad zal doen om af te treden. Tot nu toe ging de Amerikaanse regering niet zo ver. Gewapende mannen hebben bij de grens met Egypte een Israëlische bus beschoten. Daarbij zijn zeker vier passagiers lichtgewond geraakt. Volgens de Israëlische radio werd de bus gevolgd door een auto... waaruit een paar mannen stapten. Ze openden met automatische wapens het vuur op de bus. Israëlische militairen hebben vervolgens de achtervolging ingezet op de auto. De spullen die s'nachts worden achtergelaten op de a 7 de politie in Noord-Holland nog steeds bezig. Het recherche-team is dan ook uitgebreid. Petrie Koenen van de politie Noord-Holland-Noord. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Koenen, wat is er aan de hand op die A7? Nou, vanaf begin dit jaar uh, komt het regelmatig voor dat er uh, op het traject tussen Wien Oever uh, en Abbekerk uh, ja, voorwerpen neer worden gelegd. Uh, ja, dit gebeurt uh, op diverse uh, dagen van de week, maar ook op diverse tijdstippen in beide rijrichtingen. En ja, tot nu toe is het uh, gelukkig uh, beperkt gebleven tot alleen maar materiële schade, maar dat had natuurlijk ook heel anders af kunnen lopen. Want het zijn geen kleine zaken die achter worden gelaten? Nee, absoluut niet. Begin dit jaar uh, werd er een, uh, een, een, een rotsblok op een stoel aangetroffen waar een automobilist uh, tegenaan uh, is gereden. En die had echt flinke schade. Maar we hebben ook al een uh, plastic koe uh, gehad uh, die op de weg uh, stond. Een en die hoorde regelmatig. Ja, een plastic koe die stond uh, uh, in mei uh, op de weg uh, daar. Uh, daar is uh, ook uh, iemand tegenaan gereden. En dan gaat het over en, iets uh, wat zo groot is als een echte koe of zo? Is, is dat formaat? Ja, klopt. Ja, uh, inderdaad, uh, dat formaat uh, praten we over. En uh, ja, er zijn al diverse keren fietsen aangetroffen, ook op de weg. En u zegt, dat gebeurt zo vaak. Dat kan, dat kan uh, ja, niet per ongeluk zijn dat iemand een lading is verloren of zo. Dit is echt opzet. Nou, in uh, totaal heeft dit nu tien keer plaatsgevonden. En we gaan er inderdaad uh, nu vanuit dat er opzet in het spel is. Al een spoor van uh, de dader of daders... Nou, wij nemen de zaak heel erg hoog op, want uh, ja, tot nu toe is het beperkt gebleven tot materiële schade, maar dat had natuurlijk ook heel anders af kunnen lopen. En ja, ja degene die zich hier aan schuldig maakt of aan schuldig maken, want we, ja, we houden alle opties open. Het kan ook zijn dat het uh, om uh, meerdere daders gaat. Ja, die maakt zich wel uh, schuldig aan poging tot moord of poging doodslag. Ja, het recherche team is nu uitgebreid. Uh, ja, we, we, op welke manier kunt u dat onderzoeken? Kunt u uh, die, die mensen op het spoor komen? Nou ja, er zijn diverse opsporingsmiddelen natuurlijk die wij inzetten. Daar kan ik helaas verder niet te veel op ingaan. Maar ja, wij hebben natuurlijk ook ja, informatie nodig van mensen die mogelijk iets gezien hebben. Dus ja, als u iets gezien heeft, ja, meld het ons alsjeblieft. Op het traject abbekerk Hoever op de A7 dus. Opmerkelijke objecten die levensgevaarlijk kunnen uitpakken voor, voor automobilisten. Patrick Koenen van de politie Noord-Holland-Noord. Ik dank u wel voor de, voor de uitleg. Graag gedaan. Paus Benedictus XVI is uh, zojuist aangekomen in Madrid, in Spanje. Daar gaat hij de Wereldjongerendagen bijwonen. Gisteren was er in Madrid nog een grote demonstratie... van mensen die vinden dat het bezoek van de paus te veel geld kost. En West-collega Stef Heeman in Madrid. Stef, uh, is dit het eerste bezoek van deze paus aan Spanje? Nee, hij is hier nu al uh, voor de derde keer en daarmee is Spanje het land dat hij het vaakst uh, bezocht heeft. In 2006 was hij in Valencia voor een uh, congres over uh, de familie. En vorig jaar was hij in Santiago de Compostela en Barcelona. Daar heeft hij uh, de, Sagra of de Sagrada Familia heeft hij toen tot de basiliek gewijd. Kijk, bekend terrein dus voor de heilige vader. Uh, hoe ziet hij zijn programma uh, hoe ziet dat eruit de komende dagen? Hij heeft een heel vol programma. Hij is hier precies 79 uur uh, tot en met zondagmiddag. Vanmiddag gaat hij uh, van het vliegveld met het pausmobiel naar de ambassade van het Vaticaan in uh, Madrid. Vanavond is er een welkomstmisvorm. Morgen ontmoet hij onder andere de koning en uh, de premier. En zaterdag zondag zijn de hoogtepunten van de Wereldjongerendagen met uh, als afsluiting uh, zondagmiddag een, uh, een mis... waar naar schatting anderhalf miljoen mensen ze zullen zijn. Oké. Okay. Dankjewel, Stef Heeman. In het Kralingse Bos is bij de EK Dressuur de, de landenwedstrijd hervat. Na de eerste dag gaat de Dressuur-equipe van Groot-Brittannië aan de leiding voor Duitsland en Nederland. In Rotterdam Ed van der Bent. Um, Ed, wie van die top drie is vanochtend al in de piste verschenen? Het was zowel voor Engeland als voor Duitsland is de derde ruiter geweest. Voor Duitsland was dat de overbekende en individueel oud-Europese kampioen Isabel Wert. En uh, ja, ze reed naar vermogen met haar paar El Santo. 75,213. Maar er ging toch zeven punten. Uh, en de score ging daar overheen. In een magistrale manier. Carl Hester voor Engeland met Utopia. En die heeft die afstand ten opzichte van Duitsland nog uh, aanmerkelijk vergroot. Hij kreeg zelfs van de jury. Dat zijn er dit keer voor het eerst zeven. Kreeg hij van ieder van de jury een 10 bij de uitgestrekte draf. En dat geeft er wel iets aan over die kwaliteit en de flow waar de Engelsen in zitten. Want gisteren al was het al Charlotte Dujardin met Valegro Die heel goed presteerde. En de Engelsen ja, op, op grote afstand zetten van de Duitsers op dit moment. Maar voor, zowel voor Engeland als Duitsland moeten de uh, echte kanonnen nog, uh, nog rijden. Waaronder dus Totti Las paard dat eerder toeboorde aan Edward Gal. Ja. En, en hoe staat het met, met de mogelijkheden voor Nederland? Ja, de Nederlandse ruiters. Er uh, komen er nog twee van in actie. Gisteren hadden we Sander Marijnes. Uh, met moedwil. Een debutant die het heel goed deed, reed eigenlijk boven zijn vermogen. Wie het ietsje minder deed, wat gespannen, reed met zijn paard. Uh, Excies, nadien was Hans-Peter Minderhout. Uh, Nederland is geen favoriet voor 1 en 2, maar de plak die moeten we toch wel kunnen halen. En dat moet dan worden bevestigd door Adeline Cornelis als laatste starter. Zo rond half zes, als ik het goed heb. En eerder vanmiddag is het dan nog Edward Gal. Uh, niet weer met zijn wonderpaard Totilas, maar met... Uh, sister De Jeu. Uh, die moeten toch proberen dat uh, bron zeker te stellen. Voor de Britten is het overigens niet helemaal verrassend dat ze hier zo uh, goed starten. Ze zitten in de flow, waar bij het vorige EK in uh, Windsor twee jaar geleden waren ze al tweede. Maar ze bevestigen die voortreffelijke rol. En Nederland ja, mist ten opzichte van het uh, gouden WK-team van vorig jaar. Imke Schellekens, Bartels en natuurlijk Totilas. En van het eerdere EK waar we wonnen, uh, twee opvolgende EK's overigens, was het Ankie van Gunsen. En ook die is er niet bij. Ed van der Bent in Rotterdam, dankjewel. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Het College Bescherming Persoonsgegevens wil dat de politie beelden van overvallers bekijkt... voordat die op internet worden gezet. Voor de eerste keer dit jaar is het aantal werklozen weer uitgekomen boven de 400.000. En opstandelingen in Syrië melden dat de beschietingen doorgaan... ondanks een belofte van president Assad. 14 over 12, dit was het NOS Journaal. Zometeen hier op Radio 1, de NCAV en Lunch.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De PVV verzamelt allerlei privégegevens van journalisten om ze te laten screenen. Volgens deskundigen overtreedt de partij daarmee de wet. Reacties zometeen. In het mediaforum bloggen Joost Niemuller en voor het eerst Yuri Boon. Oorlogsjournalist, hij werkt voor de Groene Amsterdammer. En het gaat onder meer over de plannen van het College Bescherming Persoonsgegevens... voor een nationale website met foto's en filmpjes van verdachten... En dat terwijl de CPB-voorzitter Koonstam een tijdje terug nog... niks wilde weten van het plaatsen van dit soort filmpjes op internet. Je mag niet, zonder mensen daarover geraadpleegd hebben... beelden van derden op internet zetten. En zeker niet als dat beelden zijn waar je bij zet dat is een dief... of dat is een moordenaar, of dat is een verkrachter, of wat dan ook... naar de politie gaan. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Hester Veldman uit Otterlo. Dit is Radio 1. Lunch. Als je als journalist naar een persconferentie van de PVV wilt... dan moet je je persoonsgegevens, inclusief je burgerservice-nummer geven. En dat mag niet, zegt een privacydeskundige. De PVV overtreedt de wet, zegt deze deskundige. De PVV wil zelf niet reageren, verwijst naar de DKDB... dat is de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging van de KOPD. En dat is ook de club die verantwoordelijk is voor de, be voor de beveiliging van uh, Geert Wilders. Um, die uh, organisatie heeft de PVV namelijk gevraagd... de Sophie-nummers van journalisten die op een persconferentie willen komen te verzamelen. Aan de telefoon is Frits Bloemendaal, Goedemiddag. Hallo. Parlementair journalist voor de GPD-bladen. Je hebt hier een verhaal over gemaakt. Ja. Uh, je kwam erachter dat de PVV wel uh, heel veel gegevens van jou wilde hebben. Hoe ging dat precies? Nou, ik kreeg die uitnodiging onder ogen en uh, ik las hem zo door en ik, ik las ook wat voor gegevens ze allemaal wilden hebben. En uh, dat vond ik al veel, maar toen zag ik daar BSN staan, burgerservice Service Nummer. En uh, dat herinnerde mij aan een zaak die uh, momenteel loopt tussen het College Bescherming Persoonsgegevens, die, uh, die ik noemde ik net al... En uh, een ministerie dat uh, uh, die gegevens ook opvroeg voor het maken van rijkspassen. Nou, de rijkspas, dat is een nieuw toegangspas voor alle ambtenaren. Uh, overigens ook voor journalisten in de Tweede Kamer. En het college bescherming persoonsgegevens zei, dat mag je niet vragen, dat BSN voor dat doeleind. En, uh, en het argument van, ja maar het is voor verwegende de beveiliging nodig, daarvan zei CBP... Uh, dat kan je ook doen door naam, adres, uh, geboortedatum te vragen. En, uh, en dat is meer dan genoeg. Ja. Dus dat zegt het college. Je hebt nog allerlei andere deskundigen ingeschakeld. Die zeggen allemaal dit mag niet wat hier gebeurt. Ja, het is, het is, het is uh, laat ik zo zeggen, uh, 100% zekerheid heb je eigenlijk pas als het CBP uh, zich hierover uitspreekt. En uiteindelijk de rechter misschien. Maar die deskundigen zeggen wat de, de PVV doet, kan in elk geval niet. Ja. Uh, dat is een particuliere organisatie en die heeft helemaal niets met uh, een zo privacygevoelig uh, uh, uh, nou. ding te maken. Maar goed, de PVV doet kennelijk afgaande op de reactie uh, eigenlijk alleen maar wat, uh, wat hen gevraagd wordt door die Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en door die DKDB. Dus kan je dit de PVV wel verwijten? Ja. Want um, uh, uh, uh, per slotverrekening, sl ze laten zich dan verlengstuk maken van, van die organisaties. En ze hadden gewoon moeten zeggen: luister eens, als jullie dat willen hebben, vraag het maar direct aan die journalisten. En uh, daar gaan wij niet tussen zitten, want nogmaals, die gegevens komen dus in hun handen. En niemand weet, ik bedoel, je kunt altijd van goede trouw uitgaan, maar niemand weet wat ze ermee doen. Ja. En ze hebben er niks mee te maken. Wat, wat kunnen ze eigenlijk met zo'n burgerservice nummer? Waarom zou je dat niet af willen staan? De, de, de, dat is allemaal heel goed in de wet geregeld. En, en waarom? Omdat dat burgerservice-nummer... dat verbindt allerlei hele gevoelige gegevens van elkaar bij de overheid. Dat varieert van je belastingformulier aangifte tot een, een strafblad. En uh, ja, dat hoort natuurlijk niet in handen te komen van particulieren. Nee. We hebben even gebeld met die DKDB, uh, die willen uh, overigens niet uh, officieel op de radio reageren, maar zeggen wel het volgende. Wij screenen journalisten omdat we willen weten wie er binnenkomt. Dat zou kunnen met gewone persoonsgegevens, maar dat kan dubbelingen opleveren. Dus mensen met dezelfde naam en geboortedatum bijvoorbeeld en met een BSN-nummer kun je zorgvuldig onderzoek doen. Ja. Nou, daar valt wel wat voor te zeggen, als het over de beveiliging van Geert Wilders gaat, die aan alle kanten bedreigd wordt. Kijk, bij mij, uh, uh, dat ze dat, dat, dat, uh, onderzoek doen naar mensen in verband met die beveiliging, uh, dat snap ik heel goed. Maar bij mij voegden ze er nog iets aan toe. Ze zeiden, ja, het is makkelijker, uh, want één want zo'n getalletje in tikken is iets makkelijker dan al die namen en die geboortedata, want dan maken ze misschien een tikfout. Uh, maar dat argument, precies dat argument... is dus door het CBP in die zaak met het ministerie van tafel geveegd. Ja. Er wordt op internet volop gereageerd. Ik zag een, een, een tweet voorbij komen van Bas Paternot, ook journalist. Uh, werkt onder meer voor HP De tijd, dacht ik. Hè. Uh, die zegt in 2006 moest ik als parlementair verslaggever... met Kamerpas voor het eerst mijn paspoort met BSN aan de PVV geven... voor een afspraak met Wilders. Dat werd vervolgens doorgestuurd naar Justitie of naar de DKDB. Beveiliging is nu eenmaal een bitch, schrijft hij... dat de PVV zou fout zou zitten in deze lijkt mij daarom iets wat overdreven. Uh, ja, nogmaals, de PVV heeft niets met die gegevens te maken. En als de DKDB die gegevens wil hebben... dan moeten ze dat maar zelf op een, iets organiseren. Maar het, het, de enige die die gegevens mag hebben, is de overheid. Ja. En een aantal heel nauwkeurig omschreven instanties. Ja, en, en dat het al langer gebeurt, dat zal best. Maar dat is eigenlijk uh, treurig... dat journalisten niet eerder uh, aan de bel hebben getrokken. Aan de telefoon is ook Bert de Jong... vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ. Dag, meneer de Jong. Wat vindt de NVJ ervan dat uh, journalisten hun burgerservice-nummer in moeten leveren? Nou, daar dus, uh, zou uh, wij van zeggen dat je heel terughouden mee moet zijn... Uh, met het vertrekken van uh, persoonlijke gegevens. Uh, je zou wel zeggen van, uh, waar is de goede tijd uh, dat je met een perskaart uh, als journalist uh, overal naar binnen uh, kon komen... om je afdoende te legitimeren. Uh, maar iedereen kan uh, dus, er zo'n perskaart aanvragen. Dat is voorgekomen, hè? Sorry, uh, ieder, ieder, dat, ieder, dat, meneer, meneer De Jong, iedereen kan toch zo'n perskaart aanvragen? Nou, ik, uh, uh, zo is niet helemaal. Uh, Daar moet je voor uh, legitimeren en uh, ook af en toe je identiteit uh, uh, kenbaar maken. Maar hier, hier gaat het echt om, uh, uit gemakzucht uh, voorgekomen, uh, je verstrekt... BSN-nummer om uh, daarna uh, alle gegevens uh, uh, te pakken te kunnen krijgen. Ja. En dat uh, is niet de bedoeling van het BSN-nummer. Dat heeft Frits Bloemendaal ook uh, ja. aangegeven. Wat, wat vindt u ervan dat, dat journalisten überhaupt worden gescreend? Voor zo'n persconferentie bijvoorbeeld, wie daar binnenkomt? Nou, screenen is uh, wel een heel eng woord, uh, uh, vind ik, uh, met uh, een perskaart. Uh, namens welk medium je uh, uh, bezig bent... Uh, kun je afdoen legitimeren. Uh, en dat uh, doet ook recht aan het uh, uh, vrije uh, beroep van journalist. Uh, dat moet je uh, vrij kunnen uitoefenen, vindt uh, de NVJ. Ja. Gaat u nog actie ondernemen op dit punt? Ja, nou, we zullen daar bezwaar tegen uh, maken uh, op deze wijze. Uh, dat, moet je niet, dat moet je niet willen uh, en in, in een vrije samenleving als onze uh, moet je daar ook heel terughoudend mee zijn met dit, uh, met dit uh, gebruik van, uh, van BSN ja. laat dat vooral aan de overheid en uh, ook als pvv zou ik zeggen uh, ...gaat het gewoon niet doen. Nee, goed, duidelijk. Dank u allebei voor uw commentaar. Bert de Jonge en Frits Bloemendaal waren dat. Tweede Kamerlid Gerard Schouders van D66... ...heeft net aangekondigd dat hij Kamervragen gaat stellen over deze zaak. Hij vindt het een merkwaardige kwestie. Uh, dat een politieke partij gegevens verzamelt, vindt hij allemaal nog vreemder. We gaan door met het andere nieuws. Op de Facebook profielen van onder meer Victoria Pijnenburg... Sylvia de Loo en Vee Heijmans is te zien dat ze een hele hippe baan hebben... bij bijvoorbeeld een kledingmerk. Bevriend zijn met ongeveer duizend mensen, beeldschoon ook... en op uh, de volgende 020, 030 of 035 borrel aanwezig zijn. En dat willen vast nog meer mensen uh, op die borrel uh, dan. Uh, dus uh, heeft de organisatie van deze borrels uh, dit allemaal bedacht... want deze profielen zijn stuk voor stuk nep, blijkt nu. Het gebeurt steeds vaker... Om een feestje wat extra glamour te geven. Het is niet nieuws dat beroemdheden betaald krijgen om kleding van bepaalde merken en designers te dragen. Goed voor de publiciteit, maar wat als mensen jouw kleren dragen die niet helemaal goed zijn voor je imago? Bijvoorbeeld de cast van de altijd stijlvolle MTV-serie Jersey Shore. De cast van Jersey Shore, de Amerikaanse versie van O.O. Gerso zou je kunnen zeggen, is, gebaseerd, uh, is daarop gebaseerd. En wordt namelijk uh, door het uh, merk Abercrombie Fitch betaald om juist niet hun kleding te dragen vanwege het slechte imago. Freek Vonk, de 28-jarige bioloog, bekend van onder meer National Geographic Channel en De Wereld Draait Door, vertrekt zaterdag naar Zambia voor de opname van zijn nieuwe VPRO-kinderprogramma Freek op expositie. De proefuitzending belooft genoeg spannends. Zo vangt Freek bijvoorbeeld een krokodil. Joh, je ziet gewoon al de kracht van deze dieren. En dat is nog maar een kleintje. Ze worden vier meter lang. Ik kan je voorstellen hoe sterk die grote dieren zijn. Het is rustig, jongen. Freek, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Dat klinkt behoorlijk gevaarlijk allemaal. Nou, valt mij hoor. Kijk, er zit natuurlijk altijd een bepaald risico aan vast. Maar ik blijf altijd maar zeggen: als ik deelneem aan het verkeer hier in Nederland, dan vind ik dat ik meer gevaar loop. ...dan wanneer ik met wilde dieren werk. Maar ja, er zit altijd een risico aan vast, zeker. Wat voor programma wordt het? Freek op Expeditie? Ex ja, precies. Expeditie. Freek op Expeditie. <laughs> het wordt een heel gaaf programma sowieso. We gaan uh, ons kamp opslaan in het midden van Cafui Nationaal Park in Zambia. Alle wilde dieren daar gaan we filmen. Het wordt een soort survival programma. Hoe moet je overleven op de savannen? Um, we maken het voor de VPRO. Dus er komen leeuwen komen langs, olifanten, uh, nelpaarden die, die totaal geen humor hebben. Uh, wat kruipt er allemaal s'nachts om je tent heen? We hebben zo'n cameraatje die we dan aan een boom vast kunnen binden die alles vastlegt wat er s'nachts rond mijn tent kruipt. Het wordt ontzettend gaaf. Ja, en kinderen zitten daarop te wachten, want ik heb altijd begrepen... dat die vooral naar die ADHD- tekenfilmpjes willen kijken op de commerciële zenders. <laughs> ja, ik denk dat de kinderen het helemaal fantastisch vinden. Ik merk ook, als ik ergens met een slang of een aagedis, of wat voor dieren ook verschijnt. Kinderen vinden het gewoon prachtig. Die zijn altijd al oh, gefascineerd door de natuur en wilde dieren. En uh, ja, je, je kan ze maar beter zo vroeg mogelijk uh, laten zien hoe mooi de natuur is... zodat ze het later ook willen beschermen. Het wordt een hele nieuwe generatie natuurbeschermers, hopelijk. Ja, vanaf wanneer is het te zien, hè, Freek? Waarschijnlijk zo rond uh, november. Het is Bij... helemaal zeker, maar zo rond november. Bij de VPRO. dankjewel en Bij veel succes. En kijk uit, ja, hè. Dank je. Ja, doei. Hoi. Een vrouw in Alaska is aangeklaagd wegens de kindermishandeling... na een uitzending van Dr. Phil. De vrouw strafte haar Russische adoptiezoontje met het eten van hele hete saus... en ook een ijskoude douche, omdat hij zou hebben gelogen over de reden... waarom hij op school op zijn kop had gekregen. Het is nogal een heftig fragment, dus als u daar niet tegen kunt... eventjes de vingers in de oren. Wat gebeurt als je me liefde? Is hot sauce? Je krijgt hot sauce. Wat gebeurt als je me liefde? cold shower. Get undressed right now. Kijkers van Dr. Phil belden de politie tijdens de uitzending op het moment dat ze haar zoontje strafde, maar tijdens de opname zijn er geen meldingen gemaakt. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vandaag opnieuw een mislukte tv-zender, want het is precies 15 jaar geleden dat Sport 7 voor het eerst te zien was. De zender kreeg dat seizoen meteen de rechten op de voetbalcompetitie. Iets dat voor flink wat ophef zorgde. Volgens de NOS was de KNVB zelfs gek geworden. Luistert u naar de eerste uitzending. De geluidskwaliteit is niet al te best. Maar de welkomstwoorden van presentator Koos Postema, die wilden we u niet onthouden. Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Het is vandaag 18 augustus 1996, een historische datum. Vandaag is het dan zover. Na maanden van overleg, voorbereiding en hard werken gaat Sport 7 van start. Vandaag is het trouwens niet alleen de start van Sport 7, ook het nieuwe vaderlandse voetbalseizoen gaat beginnen. De wedstrijd op de Supercup, vanaf vandaag de Johan kruijf schaal geheten, vormt de traditionele start van het seizoen. Straks gaan we al over voor een eerste bijdrage uit de Amsterdam Arena. Sport 7 heeft in die nieuwe voetbaltempel een eigen vaste studio. Maar natuurlijk zijn ook onze verslaggevers daar regelmatig ter plaatse. Zoals Dink Binnendijk. Hij staat op het nieuwe gras van de arena. Dink, is er gras? Ja, Koos, goedemiddag, er uh, is nog niet veel te beleven, nog niet zo heel veel publiek. Wat wel aardig is, is dat net uh, de spelers van Ajax het veld op zijn gekomen om even dat gras te gaan testen. Want dat is natuurlijk de grote vraag. Is dit veld wel of niet bespeelbaar? Ja, en hier is van alles georganiseerd om uh, ja, die, uh, met name die grasmat uh, een beetje te sparen. Maar dat ging dus nergens om, want op een bepaald moment was het zo dat er een hete luchtballon hier van op moest stijgen. Nou, de schroeivlekken zijn nog te zien. En toen heeft Ajax het toch geprotesteerd, met name trainer Noeijvang die zei van, ja, op zo'n veld kun je niet spelen. Met dat gras kwam het uiteindelijk goed, maar met Sport 7 niet. Kijkers bleven weg en dus gold hetzelfde uh, voor adverteren. Dus al in december van datzelfde jaar ging de stekker eruit. Even terugkijken nog op dat, uh, op dat feit. Uh, Koos Postema, goedemiddag. Goedemiddag. Alweer 15 jaar geleden, hoe kijkt u erop terug? Wat een goede inleiding, hè? <laughs> ja, ja. Perfect, hè? Stond was... als een huis. Ja, was mooi. En er was en... geen gras. Nee, het ging dat over is, het, het gras. Is, dat, is, dat is er nu, na 134 jaar, eindelijk wel. Omdat ze in Amsterdam niet weten hoe je een wereldhaven <laughs> moet maken. Laat staan, gras in een stadion. Wat Z hebt u verder nog? Zegt de Rotterdamse posten maar. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar even terug. Nou, denkt u nog wel eens aan die tijd van Sport 7? Nooit. Verdrongen? Als je zo oud bent, dan, uh, dan kan je wel terugdenken blijven. Uh, op het ogenblik denk ik terug aan alle koninklijke gebeurtenissen die ik mag presenteren voor ja. uitstekende NOS-medewerkers. Uh, Althans, die hebben dat uh, in elkaar gezet en ik vind het een prachtige reeks, er wordt veel naar gekeken. Dus ik zit daar wel eens een beetje aan te denken aan, ceremonieel koningschap en dat soort dingen. <lacht> maar als die serie weer voorbij is, dan denk ik weer aan heel andere dingen. Ja. Ik, ik begrijp, u wilt er het liever eigenlijk helemaal niet meer over hebben, over dat sportseven. Nou, de, god, ik wil het daar wel over hebben natuurlijk, want dat was uh, leedvermaak in Nederland. Nederlanders wensen niet te betalen voor zogenaamde betaalzenders. Het is ook erg dom geweest in de Nederlandse politiek om het kijkgeld af te schaffen, zodat Nederlanders nu ook massaal denken... voor de publieke televisie betalen wij niks. Ja. Nou, dat is ongeveer, zoals u weet, een klein miljard, geloof ik. Ja. Daar gaat er nu wat af. Dit is heel, heel erg dom geweest. En je zou best, vind ik, als je nou zegt dat is een ideaal... dat is absoluut een sportzender in Nederland. Waarbij, want het is een klein landje en sportrechten zijn vaak duur... waarbij je een, een mengvorm moet zien te vinden tussen die NOS, Studio Sportafdeling, een uitstekende, zeer grote afdeling. En die mensen van de commerciële omroepen. Maar Smees heeft er onlangs iets over gezegd. Hij zei: als, als met de goede mensen bij elkaar, en, ja. en, en noemde zo wat namen, uh, dat, dan zou dat, dat zou dat van de grond kunnen komen in Nederland. Juist. Juist, en dat zegt de man die zo goed is dat hij niet een opvolger kent. Die is er namelijk nog steeds niet. Dat is een zeer markante man. Uh, een klein beetje nog naar mijn generatie toe. En Smees heeft het ook gezegd. Je moet in dit land nou niet meer ouwe horen over die sportrechten. En daar s'nachts ruzie over maken en geheimzinnige gesprekken. En dat eeuwige, eeuwige, rottige vergaderen in Hilversum schaf dat af. Maak één sportzender met de sportkwalitatieve mensen... die er genoeg zijn in Nederland. En maak hem dan bijvoorbeeld... wat de VARA geprobeerd heeft met SBS. Dat heet meen ik, private omroep... Ja. Dus je maakt dan een commerciële omroep. Die maakt inderdaad winst. Maar die winst gaat voornamelijk dan weer naar programma's. Ja. Naar documentaires over sport. Maak nu een sportzender met de sporttalenten die er in Nederland zijn. En daar moet je dan zeker een man als uh, Mart... Ja. bij inschakelen. Oh, maar er zijn heel, heel veel ook leidinggevende mensen. Jan de Jong van de NOS, die zouden het ook heel ja. goed kunnen organiseren. En mensen bij RTL ook. Dus wie weet gaat dat er ooit wel van komen. En dan, dan, dan ja. was dit dus gewoon pionieren en dan gaan ze het gewoon nog eens een keer overdoen en dan, dan echt ja, helemaal goed. Maar dan zou de, nogmaals, dan moet het een collectiviteit worden tussen de een en de ander. Dus dat je dan samen ook die rechten die je betaalt en daar niet z'nachts concurrerend over ja. doen in allerlei vergaderzaaltjes. Ja. Dat moet je niet doen. Oké. Okay. Um, we, we blijven genieten van die serie over Oranjes, uh, en leuk om weer even terug te zijn op de televisie, toch? Nou, ik vond het een hele eer om daarvoor gevraagd te worden. En ik moet je zeggen, ik zit er nu zelf naar te kijken. Het is zo ontzettend goed voorbereid. Het is zo goed geproduceerd. Het is zo goed geregisseerd en vooral ook in elkaar gestoken. De vijf thema's, zeg maar. Ja. Er komen er nog drie. Ja, ik zit, ik zit er zelf. Ik ben niet in de montagekamer geweest. Ik zit er zelf ook ademloos <laughs> naar te kijken. <laughs> oké. Okay. Ja. Bedankt dat u even aan de telefoon wilde komen. Ja, oké. Okay. Koos Postema, met hem stonden we eventjes stil bij Sport7. Maar dan ook met een nadruk op eventjes. Dat idee dat hij dat <laughs> wel uh, mooi vond, die tijd. Uh, mooi geweest ook vooral. Uh, zometeen het mediaforum. Jury Boom en Joost Niemuller zijn hier te gast. Nu eerst Dorald Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. De politie zou beelden van overvallers moeten bekijken voordat winkeliers die online zetten, zegt voorzitter Koonstam van het College Bescherming Persoonsgegevens. Volgens hem is het beter als eerst wordt gecontroleerd of de overvallers bekender zijn van de politie. Ze kunnen dan worden opgepakt zonder dat ze online aan een schandpaal worden genageld. Radko Mladic is opgenomen in het voor ziekenhuis in Den Haag. De van oorlogsmisdaden verdachte oud-commandant van de Bosnische Serviërs wordt daar geopereerd aan een liesbreuk. Dat heeft zijn advocaat gemeld. Bij de grens met Egypte zijn kort na elkaar twee Israëlische bussen beschoten. Daarbij zijn zeker vijf mensen licht gewond geraakt die ter plaatse behandeld zijn. De krant Haaretz meldt dat er tien gewonden zijn. Volgens de Israëlische radio werd de bus gevolgd door een auto waaruit een paar mannen stapten... en die opende met automatische wapens het vuur op de bus. En Paus Benedictus is aangekomen in Madrid. Hij werd verwelkomd door koning Juan Carlos en koningin Sofia... Is in Madrid voor de wereldjongere dagen, waar een half miljoen mensen zich voor hebben aangemeld. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Momenteel is het wisselend bewolkt en over de zuidelijke helft komen een aantal buien voor. Limburg is hierop een uitzondering, daar is het droog en is de zon inmiddels doorgebroken. De temperatuur ligt daar rond 21 graden, tegen een graad of 16 in de rest van het land. Nou, vanmiddag neemt geleidelijk de bewolking verder toe en daarmee ook de kans op een bui. Slechts plaatselijk is nog wat ruimte voor de zon, maar uiteindelijk wordt het overal bewolkt. De middagtemperatuur die loopt uiteen van 18 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Nou, vandaag staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Kijken we naar vanavond, dan trekken we vanuit het zuiden steeds meer buien over het land. Lokaal kan er flink wat neerslag vallen. En vooral in de zuidoostelijke helft van het land is ook kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het geleidelijk droger. Morgen vrijdag, dan begint de dag nog bewolkt. Maar al snel breekt de zon door. En in de middag is het vrij zonnig en wordt het een graad of twintig. Alleen het Noordoosten maakt nog kans op een buitje. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Joost Niemuller, journalist en blogger... voor het weblog De Dagelijkse Standaard. En uh, voor het eerst Jurie Boom, redacteur en journalist... voor De Groene Amsterdammer. Reist geregeld ook naar conflictgebieden. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dank je. En Joost, altijd leuk dat hij er is. Ja. Um, laten we beginnen met dat uh, onderwerp waar we net ook even uitgebreid over gesproken hebben. De PVV zou dan uh, privégegevens van journalisten verzamelen om ze te laten screenen. Doen zij dus in opdracht van uh, de beveiligersclub van Wilders, zullen we maar eens even zeggen. Uh, de partij vraagt journalisten onder meer ook het burgerservice nummer. Um, Joost, dit gebeurt dus ter beveiliging. Hoe groot is de dreiging, denk je? Ja, nou ja, wat ik wel eens hoor, dat gaat met golven. Er zijn momenten dat hij heel serieus is. En ja, de dreigmailtjes die komen in een onafgebroken stroom. Ik ben wel eens bij Wilders op zijn bureau geweest... en naast zich heeft hij een hele grote stapel formulieren. En elke keer zet hij alleen maar een handtekening. En het meeste is natuurlijk onzin. Om Maar er zitten dingen bij. Ja, het moet toch telkens gecheckt worden. Maar moet zo zover gaan inderdaad dat je ook journalisten nu gaat die op een persconferentie verschijnen? Ja, het is een, het is een beetje... Uh, uh, uh, dat die gecontroleerd moeten worden, dat lijkt me evident. Uh, het is alleen de vraag door wie. Uh, maar <tie> het is hier ook niet helemaal duidelijk. Ik, bedoel, ik ben zelf uh, in die tijd, uh, zes jaar lang, ging ik uh, als journalist naar de, het Binnenhof. En uh, daarvoor kreeg ik een uh, accreditatie, uh, voor al die tijd. En toen werd mijn hele doopcel gelicht... Uh, nu heb ik die kaart niet meer. En als ik nu naar het Binnenhof ga... dan moet ik een uitnodiging krijgen van een partij... Daar zit dus al een soort controlemechanisme in. En vervolgens, wat, wat ze daar aan de balie doen, is eigenlijk niks meer. Nou. Dus eigenlijk word ik gewoon gecontroleerd door die partij. Maar, die parlement, zeg maar dat is een soort parlementaire perskaart, die dus bestaat voor mensen die daar geregeld gewoon mm -hmm. moeten werken. Daar zit ook al een hele screening in feite in, zeg jij? Ja, voor zover ik weet, dit is wel lang geleden, maar uh, heb ik daar ook mijn paspoort. Uh, er werd een speciale foto gemaakt van je. Uh, mm. uh, je paspoort, uh, en daar schijnt, schijnt dat burgerservice nummer Staat ook in te op te staan. Ja. Uh, dat werd gekopieerd. Uh, dus ja. dat, dat hebben ze dan al? Van die mensen wel, ja. ja, voor de, ja. Voor de, voor de, in ieder geval voor de parlementaire pers over het algemeen. Juri, wat, wat vind jij van die hele kwestie? Ja, ik, ik vraag me een beetje af um, um, waarom je precies moet weten wie er binnen is. Als het zou gaan om persconferenties alleen... en om, om veiligheid, uh, gevaar voor aanslagen... dan zou je toch denken dat je met een, een, een goede ronde fouilleren er ook bent... Um, tegelijkertijd vind ik het ook wel aardig wat ophef, hoor. Uh, het is niet de PVV. Jij ja, zei het gelukkig uh, vrij goed, maar uh -huh. ik hoor andere reacties... die gaan uh, vanuit dat de PVV dit op eigen initiatief doet. Maar er zit er natuurlijk een, een veiligheidsdienst achter, een ja. overheidsdienst... die dienst diplomatieke beveiliging. Ja, de PVV vraagt het kennelijk wel aan de journalisten... Hè, die nodig die mensen uit voor de ja, persconferentie. Ze kunnen ook zeggen van nou uh, tegen die diensten... Van, nou, wij, wij willen ons hier niet mee bemoeien. Als jullie uh, dat willen beveiligen, ja. dan zoek je dat zelf maar uit. Ja, ja, ja maar dat. Ik, vind dat een, ik vind het uh, heel vreemd, want... Uh, als je uh, op bezoek komt bij de PVV-fractie, bijvoorbeeld als journalist... dan uh, word je gecontroleerd door een aparte dienst die niet van de PVV is. En dat is volkomen terecht. Ja. Dus uh, als er iemand met, met het petje PVV mee zou controleren... zou ik zeggen van, dat krijgen we nu. Maar het gaat dus eigenlijk om dat, dat, dat BSN. Dat, dat, ja, uh, dat, de, de, de, de dat oude Sofie-nummer. Sofie ja. ja, en we begrepen net dat er nu ook alweer kamervragen uiteraard gesteld gaan worden. Ja. Ik meen door de PvdA. Nee, D66. D66, excuus. Maar dat zal dan wel weer PVV-tje pesten worden. Hm. Maar... Als die vragen er dan komen, laat ze dan alsjeblieft gaan over het gebruik van dat BSN. Want daarmee schijn je allerlei zaken te kunnen koppelen. En de vraag is welke diensten daar wel of niet naar mogen vragen. Dat, ja. dat lijkt mij zin, zin, zinvol. Ja. Um, goed, laten we dat even zitten. De, we gaan naar uh, Syrië. De president daar, Assad, die heeft uh, uh, Ban Ki-moon uh, op het hart gedrukt... dat het geweld tegen pro-democratie uh, pro-democratie is, moet ik zeggen, dat dat is gestopt. Volgens de VN zei hij dit in een telefoontje met Ban Ki-moon... Um, in het gesprek heeft... Uh Assad tevens op het hart gedrukt gekregen... dat hij meer internationale media moet toelaten in Syrië. Ja. Ben je daar wel eens geweest, eigenlijk? Ik ben wel in Syrië geweest, maar niet ten tijde van deze onlusten. Nee, dat is ook niet mogelijk om daar binnen te komen nu? Het is mogelijk, maar niet als journalist. Dan moet je doen wat Arnold Kaskens heeft gedaan. Als toerist gaan en proberen zoveel mogelijk te weten te komen. Dat kan, ja. Zijn dit loze beweringen van die Assad, denk je? Ja, er rolt net een bericht binnen op Teletext... dat er gewoon alweer geschoten wordt. Ja. Zelfs vanaf zee, als ik het goed begrijp. Heb, dus door het leger op die uh, pro-democratische demonstranten. Uh, dus dat is allemaal een beetje geoude hoer van meneer Assad. Ja. Het, is, het is eigenlijk heel moeilijk om daar een beeld van te krijgen. Want we horen allemaal verhalen. Maar ja, we worden voor elk karretje ongeveer gespannen. Net zo goed van, van die betogers ook natuurlijk. Hoe, hoe kan je dat nou goed beoordelen, Joost? Ja, nooit. Hè? Welke oorlogssituatie ook. Ik bedoel, hoeveel journalisten er ook zitten... De waarheid is altijd het eerste slachtoffer. Uh, dus daar, daar moet je even van uitgaan. En daar binnen... ook, ook als de journalisten binnen zijn. Ja, Binnen die ongelukkige situatie moet je roeien met de riemen die je hebt. Mm -hmm. uh, dus het, ik, ben, ik zou het uh, een goed idee vinden als journalisten werden toegelaten hoor. Daar gaat het mij niet om. Uh, maar ik, ik denk niet dat je nu moet denken, van als er eenmaal uh, uh, journalisten zijn, dan, uh, dan krijgen we een, een objectieve verslaggeving van die oorlog. Dat nee. is ondenkbaar. Nee. Nee, die situatie daar is veel, veel te complex. Er is veel te veel controle door de overheid. Dus je zou er lang moeten zitten als journalist. Wat wel goed is, dat zie je in Nederlandse media gelukkig ook doen, is gebruik maken van uh, vaak westerlingen die hun diensten aanbieden, die er al een tijd wonen. Uh, bijvoorbeeld daar zijn om onderzoek te doen, een antropoloog, ik, ik noem maar even iets. En uh, die dus al veel connecties hebben, veel mensen kennen... en dus wel verschillende kanten van de zaak kunnen belichten. Maar je zult nooit zeker weten of ze iemand niet toch no. geld krijgen van het... Ik, ik begrijp dat jij bezig bent om een reis voor te bereiden weer naar Libië te gaan. Uh, maar moet je toch niet... Moet je niet naar uh, serie? Ja, moet je niet naar serie? Ja, die vraag hebben Jeroen Oerlemans, mijn uh, makker in fotograaf en ik uh, ons al heel vaak gesteld... En, Telkens komen wij erop uit van, ja, eigenlijk moet je naar Syrië. Maar wij kunnen daar niet werken zoals wij dat willen. Wij willen onze uh, lezers uh, verschillende kanten van de zaak kunnen laten zien. Uh, en wij zouden dus als toerist moeten gaan. En dat, dat kan je één keer doen. En ja, je zult nooit lang genoeg kunnen blijven. Hè, want de geheime dienst komt toch op je, op je dak. Om een genuanceerd beeld te te schetsen. Tegelijkertijd wordt er dus gebruik gemaakt van die wesselingen die er al wonen. Anoniem, die schrijven in allerlei kranten. Godzijdank komen de YouTube-filmpjes erbuiten en zo. Dus. Um, wij, wij kiezen ervoor om dit niet te doen. Nee. Um, nog even naar de kwestie die ik sinds van de week ook even speelde... over onze jongens en meisjes in Coendoes. He. Die hebben via de mail met de NOS gesproken. En ze zeggen, ja, het is eigenlijk een beetje een rommeltje hier. De logistiek klopt allemaal niet. We zitten de hele dag een beetje te in de sportzaal en uh, kijken af en toe filmen. Verder kunnen we niks. Uh, Hiller is daar boos over. Heeft ze nu een spreekverbod opgelegd? Wat vind je daarvan? Ja, we komen terecht. Uh, ...soldaten in een oorlogssituatie horen uh, niet op eigen manier met de uh, pers om te gaan. Maar het zijn toch politietraders? Hoe, hoe graag de pers dit ook zou willen. Ik bedoel, je brengt mensenlevens in gevaar en uh, er zijn bepaalde instanties voor. en de, Uiteraard, alle kritiek daarop uh, is mogelijk. Maar het hoort via die wegen te gaan. Om, om het, is een, het is niet een normale situatie, het is een oorlogssituatie. Jij kan op een gegeven moment zeggen van... Uh, he, dat, uh, iets wat onschuldig klinkt, dat kan voor de vijand uh, bijzonder interessante informatie zijn. Dus dat daar censuur is op dat gebied, mm. vind ik voorkomen terecht. Ja, de, de bonden zeggen van ja, die jongens zijn professioneel genoeg, die weet heus wel wat ze wel en niet moeten zeggen. Nou, misschien is dat ook jouw ervaring is. Ja, ik was een reactie van Natalie Wright, en, hè, die zegt ik zit daar heel vaak in de eetzaal om met die lui te praten, in dezelfde eetzaal te eten. Mm -hmm. uh, moet ik dan helemaal in de hoek gaan zitten, apart? En, en, praat jij gewoon met die jongens ook? Ja, als ik daar ben, dan, dan spreek ik met iedereen. En het, het komt eigenlijk uh, zelden voor dat een militair zegt... van, nou, ik heb liever niet dat je dit opschrijft. Uh, kijk, uh, er wordt wel uh, binnen onder militairen redelijk slecht gedacht... over de, de, de defensieambtenaren, dus de niet-militairen in Den Haag... die dan met zo'n spreekverbod komen. Heel ontkend dat er een spreekverbod is, maar het is er natuurlijk wel degelijk. Mm -hmm. Um, ze worden onderschat, die militairen. Dat vinden ze zelf ook. Ze weten thuis wel wat ze wel en niet kunnen zeggen. En je kunt er donder op zeggen dat als zij mailtjes gaan sturen... naar Peter Tervelde Velde van de NOS, die ook net als ik een groot netwerk heeft onder die mannen... dan, dan hebben ze daar een goede reden voor. En dan staan daar niet die dingen in die hen zelf in gevaar brengen. Het zijn, het zijn geen domme mannen. Ze willen graag in leven blijven. Ja, ja. Ze zullen niet echt technische en tactische tips geven. waardoor de, de hele operatie ja. in gevaar komt, zeg jij. Nee, bovendien, we zijn een democratie. We hebben een, de een, een, een krijgsmacht die functioneert in een democratie. En uh, naar ja, buiten de komen. de krijgsmacht zelf is geen democratie. En dat hoort ook zo niet Het zo is, is een vitaal onderdeel van onze democratie volgens mij. Het is een, uit, een uitvoering van onze democratie. Maar de krijgsmacht zelf is een, per definitie ondemocratisch. Ja, maar, maar die, maar die functioneert wel in de democratie. En media hebben ook een controlerende functie. Dus als politici. Uh, je laten zitten, en dat gebeurt nu met al die bezuinigingen... als, als soldaat ben je echt uh, nou ja, zuur nu... dan is het niet gek, vind ik, dat je van je democratische recht... Uh, vrijheid van meningsuiting gebruik maakt door naar media te stappen... en daarbij goed te letten op wat je naar buiten brengt. Ja, nou ja, ik begrijp dat je als journalist deze dingen zegt... want je wil die dingen horen. Maar ik vind het, het principieel onjuist. Uh, uh, als je op een gegeven moment zegt... Het gaat, bijvoorbeeld gaat het nu over de aanvoer van materieel... Uh, dat is toch ontzettend uh, uh, operationele informatie. Dat is toch van, van groot belang voor. Als hier in Nederland iemand uh, Nederlands kan en die heeft connecties met de Taliban, is dat toch ontzettend. Uh, hm. Daar kun je toch wat mee? Het hangt er vanaf. Die, die manschappen die gaan pas naar buiten, hè, buiten dat beveiligde kamp patrouilles lopen. als alles voor elkaar is. Dus uh, daar zou dan het gevaar moeten dreigen. Uh, maar. Daar is alles voor elkaar. Dat doen ze alleen als het materieel er is. Als ze genoeg munitie hebben, genoeg beveiliging hebben. Ja, maar nu weet je dus dat er materieel aankomt. Dat is interessant. Er zijn transportlijnen. Dus je gaat er naar kijken van uh, waar komt ja, het materieel aan. Ja, maar, maar, maar, maar dat is sowieso bekend bij die opstandelingen. Dat de, die routes zijn bekend, die worden geregeld aangevallen. Dus uh, Ik, ik begrijp, begrijp je punt, maar het, is, het, het principe ja. is mij te, te strikt. Even nog iets over of we dat ook begrijpen. Het College uh, voor Bescherming van Persoonsgegevens... Uh, wilde een tijdje terug nog per se dat uh, beelden van overvallers en inbrekers... en dieven niet zomaar op internet worden geplaatst. En nu komt Komen ze zelf met, met een idee voor een soort nationale site? Joost, wat wil je daarvan? Nou ja, mijn probleem is een beetje dat je krijgt op een gegeven moment een overvloed aan dit soort dingen die naar buiten komen. En ik denk dat dat effect daardoor helemaal verdwijnt. Het is als je bij een politiebureau loopt en je ziet al die posters hangen. Met, niemand kijkt er meer naar, want het zijn zelf wel gezichten. Dus volgens mij werkt het op een gegeven moment gewoon niet meer. Nee, maar het feit dat ze het eerst niet wilden en nu wel. Het speelt dan wel meer, misschien meer bundelen, dat alles een beetje ja. bij elkaar komt. De politie moet er ook tussen komen om te bepalen of je er echt op moet staan of niet. Nou, slimme set van uh, Koonstam, denk ja. ik. Ja? Ja, hij krijgt natuurlijk ontzettend veel kritiek op het moment dat hij zei... Uh, he, dat uh, moet niet mogen, uh, uh, plaatjes van mensen herkenbaar op het internet... en uh, uh, hoge boetes, kan je daarvoor krijgen. Vervolgens braken de rellen in Engeland uit... en bleken de Britten toch even anders aan te pakken... en gewoon meteen iedereen, pats, online te zetten... en arrestatieteams overheen, et cetera. Ja, dan kun je dit niet volhouden in, in een samenleving die zich ontwikkelt als de onze... met die sociale media, et cetera, het internet. Ja. Kun je dit niet staande houden, dan vind ik het voorstel wat hij doet... Uh, om de politie ertussen te zetten, zo gek nog niet. Ik heb het gevoel dat je dit niet kunt tegenhouden. Laten we het dan maar goed doen door de politie eerst beelden te laten bekijken. Kijken of zij er zelf iets mee kunnen. Kijken of die beelden niet gedrukt zijn. Uh, omdat iemand wraak wil nemen op een ander, bijvoorbeeld. En uh, verzin dan maar een website of een instantie die ze gecontroleerd ja. online zet. Ja. Nog één ding daarover, want je ziet toch steeds meer uh, initiatief op dit punt. Er is nu ook zorgkaartnederland.nl. Dat is een website waar je alles in de zorg kan vinden. Bijvoorbeeld, ik heb even vanmorgen naar mijn eigen tandarts gekeken. Die score een 6,2. Uh, er stonden allemaal reacties onder die waar ik mezelf helemaal niet in herken. Dus ik wil toch even voor die tandarts opnemen. Maar bedoel, je staat daar wel op als, als, als tandarts of als gyropraktor of als, als arts gewoon, uh, Joost. Dat mag gewoon iedereen. Ja, het is een glijdende schaal. Uh, er zijn bijvoorbeeld ook uh, mensen die bijvoorbeeld bij een psychiater komen. die een psychiatrische stoornis hebben. en die kunnen dan bijvoorbeeld ook een psychiater zetten. van. Uh, hij zat aan me. geen ja. gegeven niet te checken, want de personen zijn anoniem. Uh, ik, de NRC maakte er nogal een punt over. Waarvan, waarvan ik denk nou dat je daar nou weer een punt van maakt. van. Uh, er werden lelijke dingen over allochtonen gezegd. Uh, volgens mij is dat nou niet echt het punt wat je moet maken. Maar uh, waar het om gaat is dat je. Uh, het is niet te checken en het is anoniem. Maar ik kan me nog wel voorstellen... er is een, een, een vergelijkbare site uh, uh, over prostitueebezoek... en er zijn horenlopers en die vullen dan in... van daar moet je heen en daar moet je niet heen. Die krijgen punten. En daarvoor kan ik me nog een beetje voor, ook, ook anoniem. Want er is geen enkele andere manier om controle uit te oefenen. Nee, het is een soort van consumentenvoorlichting... waarvan ik zeg, daar valt nog iets voor te zeggen. Ja, maar ja. er zijn allerlei wegen bij, bij artsen die je, die je kunt benaderen... Uh, om, om, om je zaken ja. hard te maken. Dus, ja. Ja. Maar goed, je zult er maar opstaan inderdaad. Maar goed, ja, we hebben het ook met, bedoel, met Haringtenten hebben we het net zo goed. Bedoel, of restaurants, er zijn er allerlei sites natuurlijk, waar, je, waar je recensies over restaurants ja, maar, op kan schrijven. Uh, uh, zet je naam eronder? Gewoon traceerbaar. Ja. Ja, dat lijkt me sowieso een goed idee. En ja, wederom, dit is niet tegen te houden. Uh, mensen hebben nu eenmaal een mening over medici en, en, en delen die graag. Ik zou zeggen dat er een, een, een marktopportunity is voor uh, een, een bedrijf of een instantie... die zegt, oké, okay, wij gaan dit ook doen, met name en toenaam... en zo goed mogelijk gecontroleerd. Ik begrijp dat er op deze anoniemere site al iets van 50.000 uh, recensies ja. aan, tussen aanhalingstekens staan. Stel je nog voor dat iemand zich opwerpt uh, en zegt, wij gaan alles goed controleren... Uh, als iemand negatief is, gaan we ook eens kijken bij de terugcommissie commissie of er iets bekend is over deze specialist. Alleen als het redelijk geverifieerd kan worden, met name en toenaam zetten we het online. Dan, dan zou ik wel geloven dat jouw tandarts ja. succes nog wat heeft. Nu geloof ik er geen bal het, het, het, van. Een zorgkeuringsdienst eigenlijk. Ja, maar goed, het. want die, wil die tandarts zelf kan natuurlijk ook een recensie schrijven. Nou, ja, die zeggen nee, fantastische die, die tandarts. Kan dat nooit, die, die kan, ja, dat gebeurt ook inderdaad. O, althans weer al, Onder andere e namen vaak. Dat beïnvloedt Dat cijfer. Maar ze kunnen zelf niet reageren. Dat is natuurlijk het hele probleem hier. Nou ja, goed. Het is goed dat we er af en toe over hebben. Leuk dat jullie er weer waren. Joost Niemuller en Jurie Boom waren dat. Dank je wel is Radio 1 Lunch. We gaan snel door naar de andere kant van de tafel. Want daar zit al klaar Hester Veldman, is 37 jaar en komt uit Otterlo. En we weten natuurlijk allemaal dat dat tussen Arnhem en Apeldoorn ligt. Ja, precies. Ja, mooi gebied daar. Um, ja, laat ik eens vragen: een bijzondere hobby nog waar we iets van moeten weten, misschien? Nou, bijzonder niet. Ik vind tuinieren leuk. Dat kan daar wel volgens mij in dat gebied, hè? Ja. Prachtige natuur ja, ook. mooi bos. En uh, een beetje wandelen en fietsen in het bos vinden we ook leuk. Ja, dus uh, ja. ik vermaak me daar. Nou, um, uh, intussen ook het nieuws een beetje gevolgd, mag ik hopen. Ja. 84 punten, dat is de te kloppen score. We gaan eens kijken of we daar overheen komen vandaag. Uh, eerst de nieuwsfactor bepalen. Ik wil een, uh, een juistheid van zaken. De Nationale Nieuwsquiz. Voorzitter, u heeft het gemerkt. Het gaat dus al lang niet meer om die excuses van afgelopen vrijdag. Dubbele streek daaronder. Hij heeft gisteren daadwerkelijk excuses aangeboden... En vandaag is nu de grote dag dat we erop terug kunnen blikken... dat er gisteren excuses zijn aangeboden. Daarmee is die som zelf niet verkeerd. Maar ik had beter die andere som kunnen laten zien. En als de minister-president dat verhaal zo blijft volhouden... dan zal ik inderdaad bij mijn fractie nog een extra schassing vragen... naar dit termijn. Ja, voor de tweede dag op rij debatteerde de Tweede Kamer... gisteren met premier Rutte over de Europese schuldencrisis. Voordat de Kamer aan dat debat begon... werd er een officieel moment van stilte gehouden. Wat werd daar herdacht? het hele gebeuren in Noorwegen. Dat is goed, denk ik, voor de slachtoffers van de aanslagen in Noorwegen... door die Anders Breivik. Vraag 2. fractieleider van de SP, e Roemer, we hoorden hem net al even... Die vond dat premier Rutte de Tweede Kamer een onjuiste voorstelling van zaak heeft gegeven over de steun aan Griekenland. Hij diende daarom een motie van afkeuring in... die alleen werd gesteund door één andere politieke partij. Welke partij is dat? Partij voor de Dieren. Dat is goed, de motie werd daarom ook verworpen. De Kamer nam wel een motie van D66 aan... waarin het kabinet wordt opgeroepen met een duidelijk verhaal te komen... over de toekomst van de Europese Monetaire Unie... in reactie op het Frans-Duitse plan... voor een economische regering voor de eurozone. Vraag 3. Het debat ging ook over het voorstel van Sarkozy en Merkel... om die economische regering voor de eurozone dus in te stellen. Herman van Rompuy zou die regering dan moeten leiden... Wat was de functie van Van Rompuy voordat hij voorzitter van de Europese Raad werd? Ja. Ik dacht uh, premier in België, maar ja. Premier in België, maar, oh. vraagteken, maar het is nee, goed. Okay. Ja. Tot 25 november 2009, de premier van België. En toen werd hij aangesteld als president van Europa. Uh, we gaan naar de vraag met het geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Toen zei, zei de familie, zei, ja, nou ja, je hebt twee lustrums. Tien jaar oud hoor 25 jaar in het vak. En je hebt 45 opzetten gedaan. Maak die 50 vol in Klaas Kees. Ja, dat is Leen, Lee Towers. Ja, heel goed. Ik dacht, ik ga een grapje maken. Als ze zegt Lee Towers, zeg ik, nee, dat is fout, het is Leen Huizen. Maar je, je noemt hem allebei, dus dat is gewoon goed. Dubbele punten. Uh, Lee Towers zit 35 jaar in het vak... en viert dat met een speciaal jubileumconcert op 1 november. Waar wordt dat concert gehouden? In Ahoy. Ja, hij zei het net zelf al een beetje. Ja. ja. Uh, 2000 stond uh, Litouwers voor het laatst daar in Ahoy. Als enige artiest had hij toen 50 keer in dit Rotterdamse sportpaleis opgetreden. En nu gaat hij dus voor de 51ste keer daar naartoe. We gaan naar de laatste vraag. Daar uh, gaat het over aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is uh, simpel. Wat bedoelen we hier? Als je het antwoord weet onmiddellijk stoproepen... dan komen hier nu de aanwijzingen. 4. Ik ben een dorstlessend bolwerk. 3. 7 juli 2011 is een zwarte bladzijde in mijn geschiedenis. 2. Voor de wedstrijd tegen Benfica moest ik mijn naam veranderen. Um, stop. 1. De onderzoeksraad, zeg maar. Twente? Uh, sorry. Twente. FC Twente, de voetbalclub. Ja. Nee, is niet goed. Het zit ah. wel in de richting, want het ging om het stadion waar oh, ze spelen. Oh, ja. ja, de Grolsvesten. Uh, grolst voor de dorst vesten is uh, bolwerk, is vesting. Uh, dorstlessen bolwerk vandaar. 7 juli, zwarte bladzijde in de geschiedenis. had natuurlijk te maken met uh, dat uh, deel van het dak ja. wat ingestort was. Um, de UEFA is streng wat betreft het in beeld brengen van sponsors bij Europese wedstrijden. En die worden door allerlei andere biermerken gesponsord. Dus moest die naam even afgedekt worden in verband met die wedstrijd tegen Benfica. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt dat FC Twente te vroeg begon met de afbouw van die uh, tribune. En dat daardoor de problemen zijn ontstaan. Dus dat was de reden dat we dit erin gooiden. Factor is 5, daarmee spelen we zometeen deel 2 van de quiz. Ik wil het eens met de stelling. Goedemiddag, oneens met de stelling? Wij worden gewoon voor het lappie gehouden. Het gaat tegenwoordig hier dan een big business. Als je, als je apen krijgt, dan, dan kan je met peanuts betalen. In stand.nl, straks om half 2, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. De Tweede Kamer had premier Rutte harder moeten aanpakken. Er waren veel excuses voor nodig, maar uiteindelijk kon premier Rutte opgelucht ademhalen. De Tweede Kamer vergaf de premier de verwarring die hij stichtte over de Europese hulp aan Griekenland. Het vertrouwen in de premier lijkt hersteld, maar Rutte zal hard moeten werken om het te behouden. In Stand.nl praten we over de positie van de premier. En de stelling luidt dus, de Tweede Kamer had premier Rutte harder moeten aanpakken. We doen het daarmee eens of oneens. Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doet het dan met hekje Standpunt. Dan zijn we terug bij Hester Veldman, 37 jaar uit Otterlo. We moeten 84 punten halen. In ieder geval meer zelfs, want dan kan je de weekwinnaar worden. Factor is 5, dus dat betekent dat er in ieder geval 17 nodig zijn. Nou, dat wordt lastig, maar. Het is, we uh, doen ons best. Dan moet alles in één keer goed gaan. allemaal. Het kan wel, denk ik, net 17 in de tijd die we hebben. 90 seconden. Ik stel de vragen, geef het antwoord, en uh, we kijken hoe ver we komen. Daar komt-ie. De nationale nieuwspist. Een Europarlementariër van welke partij stapt op wegens PVV. rijden onder invloed? Sorry, PVV. Is goed. Minister van Bijsterveld ziet geen reden om zich te bemoeien met klachten over welk kabelbedrijf. Zico. Is goed. In welke, uh, welke Nederlander kan op vrije voeten komen. doordat justitie in Peru geen haast maakt met zijn zaak? Dat is goed. Gisteren werd aangekondigd dat welke voetballer weer is opgenomen in de voorselectie van Oranje. Theo Jansen, hoe heet de Amerikaanse tv-presentator en komiek die met de dood wordt bedreigd? David Letterman. Is goed. De Molukse motorclub Satour Dara wil een gesprek met de politie in welke stad? Breda. Is goed. Welke Nederlandse wielrenner rijdt vanaf het komend seizoen voor het Australische Green Edge? Pas. Sebastian Langeveld. Welk tien krijgt zijn eigen straat in Amerika? Pas. Justin Bieber. Welk land heeft vanuit de lucht doelen van de PKK in Irak bestookt? Turkije. Dat is goed. Gerard Depardieu heeft tijdens een vlucht mensen opgeschikt door wat te doen in het gangpad. Dat is goed. De Schotse regering heeft bij welk bedrijf aangedrongen op volledige openheid over het oliedek in de Noordzee? Shell. Dat is goed. De Nederlandse luchtmacht heeft twee bommenwerpers uit welk land onderschept? Rusland. Dat is goed. Het OM zal wie niet vervolgen voor poging tot feitelijke aanranding van de koningin? De uh, schreeuwer van de dam. Dat is goed. Welke Nederlandse politicus heeft zich tot twee toe laten registreren als woordmerk? Eh, uh, Rutte. Nee, Geert of. Wilders. De blessure die welke zwemster tijdens het WK zwemmen heeft opgelopen... blijkt mee te vallen. Kom maar wietjoe Jojo. Ja. Dat is goed. Vier tabakconcerns zijn in welk land naar de rechter gestapt... vanwege de verplichte schrikfoto's? Pas. Amerika. Welke voetballer is niet echt met de PSV-selectie meegereisd naar Oostenrijk omdat hij ziek is? Pas. Dat is Orlando Engelaar. Het ging best aardig, vond ik. Er zat op een gegeven moment tempo in. Maar ja. 17 is het nee, niet geworden, helaas. Nee. Uh, het zijn er 11... Maal 5 is 55. Op zich niet eens zo slechte scoren, maar ja, het is niet genoeg voor de week overwinning. Nee, Dat nee. kunnen we nu gewoon vaststellen. Um, je krijgt van ons het normale prijzenpakket mee. Dat zijn de kaarten voor beeld en geluid, De lunchradio en de mok. Dankjewel. Na het werk in de tuin even koffie drinken met die ja, lekker. Me dan denk goed, je dan. altijd nog aan ons. <laughs> Doe ik. Uh, goede reis terug naar Otterlo in ieder geval. Dankjewel. En bedankt voor het meedoen. U kunt trouwens uh, zich aanmelden nog altijd voor die quiz. Dat uh, is het makkelijkst door even naar de site te gaan van dit programma en daar staat een verkorte versie van die quiz. Dat kunt u zichzelf ook een beetje testen en als het nou goed gaat, dan zijn het allerlei manieren om u aan te melden. en wie weet zien we elkaar dan een keer hier in de studio. en dan gaat u de quiz echt in levende lijven spelen met de schijnwerpers op de kop, zou ik bijna zeggen. We melden ons straks om kwart over één weer. Dan gaat het ook over voetbal. We hadden het net al even over FC Twente en over de grosvesten. FC Twente moet het al een paar weken zonder Nasser Chadli stellen. De sterfspeler, de man van de creatieve openingen. Hij is uit de running vanwege knieproblemen. Die zijn veroorzaakt door O-benen. En dat zien we natuurlijk vaker bij voetballers. Hoe ligt dat verband precies? Zometeen een uitleg van de deskundige. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Luizen in de Pels. Onderzoeksjournalisten over hun vak. De hele maand augustus in Argos. Hij was beauty case. Mooie man, gevierde man met een uh, grote, hoge status. En inmiddels heet hij in de vastgoedwereld smeercase. Met zaterdag Vasco van der Boon en Gerben van der Marel van het Financieel Dagblad. Als je zo'n omvangrijke affaire probeert te beschrijven, in zijn diepte en zijn breedte, ja, dan moet je toch ook een beetje jeu uh, soms uh, eroverheen gooien. Luizen in de pels in Argos, zaterdag van kwart over twaalf tot één. Radio 1.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 Oh. Vijf jaar, man! Mijn concentratiespannen in zes seconden! Wil eens kunnen, Jord? Kijk maar op Frieslandbank.nl. Dit is Radio 1.